ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS journaal. Het komende uur vertrekt een identificatieteam van buitenlandse zaken naar Tripoli. De zes leden van het team gaan proberen de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp in Libië te identificeren. Over het aantal Nederlanders dat is omgekomen bestaat nog steeds geen volledige zekerheid. Er zijn 103 doden. Volgens luchtvaartmaatschappij Afrika Airways waren er zeker 58 Nederlanders aan boord. Van 19 mensen is de nationaliteit niet vastgesteld. De enige overlevende van de ramp is een jongetje van acht dat Ruben of Robin heet. Twee mogelijke familieleden van het kind gaan mee met de vlucht van buitenlandse zaken. De Californische steden Los Angeles en San Francisco hebben een economische boycott afgekondigd tegen de Amerikaanse staat Arizona. Ze geven gehoor aan een oproep van demonstranten tegen een omstreden immigratiewet van de buurstaat. Ambtenaren van Los Angeles en San Francisco mogen niet meer naar Arizona reizen of zaken doen met bedrijven uit die staat. Vanaf volgende maand mag de politie in Arizona... mensen zonder identiteitspapieren arresteren... van wie ze vermoedt dat het illegale immigranten zijn. Tot nu toe hoeven mensen zonder papieren alleen een boete te betalen. Ook president Obama is tegen de nieuwe wet in Arizona. Volgens hem is die in strijd met de grondwet. Hij laat uitzoeken of hij de wet kan verbieden. Noord-Korea zegt dat zijn wetenschappers erin geslaagd zijn... om een kernfusiereactie op te wekken. De claim is in de rest van de wereld met skepsis ontvangen kernfusie is al decennia lang de grote belofte voor energieopwekking, omdat er meer energie ontstaat dan erin gestopt wordt. Het is alleen nog nooit gelukt om met kernfusie energie op te wekken. Noord-Korea claimt dat het daarvoor een uniek thermonucleair apparaat heeft gebouwd. En dat zou zijn gebeurd op de dag van de zon, de geboortedag van Kim Il-sung, de eerste leider van het land. Volgens wetenschappers heeft Noord-Korea daarvoor onvoldoende kennis in huis. Het weer, vannacht bewolkt en vrijwel droog, met minimaal rond 3 graden. Overdag in het westen wat zon. Verder bewolkt bij een graad of 12. De komende dagen iets zonniger en wat minder fris. Dit is, was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. nu de nacht. Show it in the feeling you get from whatever makes you smile Ooh, it's everywhere Love.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 In the places. right places. Just gotta feel Got a million faces. Then you can find in traces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 Broke, and watch my smoke and make sure you don't choke. Point your head to the sky if you wanna ride. And keep your eye on the side, cause it lies.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 you oh. Romeo and Juliet